Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Prijzen voor consumenten gemiddeld 2,1% hoger dan een jaar eerder. blijkt uit cijfers van het CBS. Prijzen voor pakketreizen naar het buitenland waren fors hoger dan een jaar geleden. Gemiddeld kostte zo'n reis 5,8% meer dan in juni 2011. Ook groente was duurder, 2,2%. En vliegtickets waren juist goedkoper dan een jaar eerder.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 Defensie trekt op 1 december de stekker uit de militaire sportploeg. Alle atleten van de Defensie-topsportselectie worden ontslagen. Maatregel is volgens minister Hille onderdeel van de totale reorganisatie bij Defensie... die 1 miljard euro moet opleveren. Onder meer de judokers Guillaume Elmond en Elisabeth Willeboortse. En hoordenloper Gregory Sedok moeten na de Olympische Spelen op zoek naar een andere baan. Topsportselectie werd in 2003 opgericht om sporters de kans te geven hun werkzaamheden bij Defensie... Combineren met een topsportcarrière. De ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan had vermeden kunnen worden. Het ging vorig jaar maart niet alleen mis vanwege de aardbeving en de daarop volgende tsunami. Maar ook door menselijk falen, staat in een onderzoeksrapport van het Japanse parlement. Volgens de commissie was de ramp nooit zo groot geweest als de betrokken instanties hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het zuidwesten buien. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Voor 23 graden in Zeeland tot 27 in het oosten en noordoosten. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Reewijk 2 kilometer. Tussen Gouden en Reewijk is maar één reisschok open. Er loopt daar een hond los. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen knopend Ippenburg en Alfred Berkhoorn Rode reis 8 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. De linker reisschok is daar dicht. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Comecei a falar é é, Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se je te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se je te pego ai, Ah assim você me mata Pretty boy, I want to love me. So. Cusp of Mars, she holds my back, but she goes too far, winding me up just to let me down. So emotional, Gagging about There's more to this than meets the eye. The devil woman locked inside. With the woman rising, I was scared. I think I was possessed. I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 Жадных бед в Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM ZFM Knowledge you were a fake here. From there on, you might just go. Sido patra. Pa inside lead me No one else can make it right No shit, ah ZANG ik wil passen. Hoe is samba? Mi piace così. Piace così you lost that love that love baby recklessly you lost that love lost that love lost